Acht uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. In Groningen zijn op verschillende plaatsen auto's van de weg geraakt... door gladheid, die wordt veroorzaakt door sneeuw. Bij Kolham op de A7 schoof een auto in een sloot. Ook waren er meldingen van glijpartijen bij Mensing en weer en Uithuizenbeden. Bij de ongelukken raakte niemand gewond. Elders in Nederland regende en waaide het... met meldingen van schade in Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. In een straat in Middelburg regende het volgens de brandweer dakpannen.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 De Boeing 737 zakte na de landing door het landingsgestel. Niemand raakte gewond. Het vliegtuigvliegveld is het enige internationale vliegveld... van de Salomon-eilanden. De meeste toeristen stappen hierover op het vliegveld... op kleinere toestellen die ze afzetten bij toeristenresorts. Een Chinese rechtbank heeft een van de bekendste mensenrechtenactivisten... van het land veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Xu Xiong krijgt zijn straf voor het verstoren van de openbare orde...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 De Nederlandse televisieseries doet het hartstikke goed. Isa Hoes, Sylvia Hoeks en Thijs Reumer verklaren het succes. Verwondering volgens dichter Kaas Schippers. En muziek, theater en kunst komen samen bij Frank Boeije in Kunst TV vanavond om 5 over 6 op Nederland 2. Mocht u zich toch genoodzaakt voelen om iets aan de schrijnende mensenrechten situatie in Rusland te doen, teken dan deze week in alle stilte de petitie op amnesty.nl. Ik sta hier buiten bij Stadzicht, vlakbij het Nadermeer. Ja, net kwam. Oh, daar komen nog een paar ganzen. Even luisteren. Ganzen vliegen hier langs de bosrand. Ik sta hier buiten met Arnold van Vliet van de natuurkalender. Wij kijken iedere week even naar wat gaat de natuur nou deze week doen. Maar nu op dit moment, het ziet er een beetje absurd uit hier eigenlijk, hè Arnold? Ja, het is uh, groenig, hè? Ja, het is heel groen. Ja, nee, de, als je kijkt naar dat gras, uh, dat staat nog uh, ja, er gewoon heel fris bij. Ja. Wel even bedenken, en dat vergeten mensen wel eens. Het is gewoon, we zitten nog midden in januari. Ja, en uh, het is hartje winter. Het is hartje winter. En ik, ik sprak gisteren iemand die zegt van... Uh, ja, ik ken iemand die, die is nou echt continu aan het gras maaien. Die is nog niet gestopt. Ja, het is absurd. We, we, we weten al niet meer wat ons gaat overkomen als, het, wel, uh, als nou, het nog wel eens gaat vallen. In Groningen weten ze het nu. Uh, ja. dus, dat, maar dat klinkt een beetje onwerkelijk eigenlijk. Van dat daar uh, de auto's van de weg glijden vanwege de sneeuw. Hier sta ik nog steeds met mijn jas open. Uh, gewoon lekker uh, ja. van het groen te genieten. En het is ook echt groen, hè? Ja, want wij gaan het straks even hebben over de groenmonitor. Ga je vertellen wat dat is. Nu is het... Ja, het is helemaal groen. Hoe zou het er hier uh, normaal uitgezien moeten hebben? Nou, als je flink wat vorst hebt gehad, dan, uh, dan stopt die grasgroei natuurlijk helemaal. En dan, uh, ja, dan wordt dat een beetje gelig, bruinig. Uh, en dan heeft het niet meer deze, deze uitstraling zoals het nu heeft. Door en droog ook, als het goed zou zijn. Ja. ja, en nu is het een prachtige groene vlakte tot aan een zwarte boomrand... waar die ganzen, behoren we ze weer, langs vliegen. Het gele riet, ja, het is een prachtig plaatje. We zijn nog even buiten gebleven. Arnold, wat ik me nou afvraag, in, in, in, in het noorden van het land... is die temperatuur nu aan het zakken. Kun je nou ook aan de hand van dingen die je ziet in de natuur... dat weer of zo'n temperatuurverandering een beetje voorspellen? Nou, nee, als je hier naar buiten kijkt, uh, niet direct. Misschien wel op een gegeven moment. Als je, je ziet wel de kou dichterbij komen. De, uh, vogels uh, hebben dat eerdere item over die ganzen... die dan op een gegeven moment hier naartoe trekken. Ja. Uh, dan merk je wel van, hey, de kou komt dichterbij. Maar je kan hier en de vogels hier, die, die kunnen net zo goed als... Uh, als onze weermensen dat ook niet echt in detail nee. voorspellen. Maar, maar het is niet zo dat als jij zeg maar, het weerbericht niet in de gaten houdt... en wel de natuur, en je ziet ganzen naar het zuiden trekken... dat je denkt, nou, met een dag of drie, vier zal die kou wel komen uit, uit Rusland. Ja, daar ben ik eigenlijk te weinig op gefocust. Ik heb vooral van, als ik nu al zie, hey, dit bloeit nu hier... dan weet je wel over een, over een paar weken wat dan te verwachten is. Ik bedoel, dat is al wel een, een teken van, oké, okay, hoe ver is die natuur? En zo werd dat vroeger ook gebruikt. Om te kijken, van, gaan de appels op bloeien? En ja. uh, aan de hand van een paar... Blad van de paardenkastanje bijvoorbeeld. Uh, dus zo kijken we er wel naar. Maar niet van, wat zie ik nu hier? en Oké, okay, volgende week gaat het uh, sneeuwen. Nee dat, nee, nee. nee, dat zou wel heel mooi zijn. Nou, we praten met jou verder over de natuurverwachting... voor de komende week. Uh, we horen natuurlijk ook nog even het natuurgeluid van de week... en de zonsopkomst met Govert Schilling... die nu bijna twintig minuten eerder zal zijn... dan aan het begin van deze maand. Tot tien uur. Is dit Vroege Vogels? Derde deel presto Manontropo uit de symfonie nummer 49 in F Groot van Christian Kannewich. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Na 50 jaar is er weer een otter waargenomen in de Gelderse Poort. Kort geleden al uh, bij Nieuwkoop, Zuid-Holland, maar nu dus ook in de Gelderse Poort. Tijd voor de tweede Rits Fenolijnmeldingen van deze week. Met verrader Willy Broders uit de beeld. Vorig weekend was ik op het landgoed Oostbroek met enkele mycologen. En daar ontdekten we de kleine bruine bekerzwam... en rode kelkzwammen en gele trilzwammen. Het houdt van Iwaarden uit Groeden. Deze keer een waarneming van een 100% witte hermelijn... met een zwart staartpuntje natuurlijk... Deze is al een week waargenomen op een boerderij nabij nou Groede in West-Zees-Vlaanderen. van den Burg in de vlinderstuik bekend voor zijn insecten. Zie ik op dit moment een kapoentje zitten, die waarschijnlijk al weer op jacht wil naar de eerste luizen. Juko Velo uit Tiel. Deze week hoor ik de groene specht voor het eerst weer in de plataan, net zoals andere jaren. Piet Blankers uit Meijel. Vandaag zag ik tot mijn verbazing in de natte weilanden van het natuurgebied... het molentje in Deurne in een sloot de kikkerdril van de bruine kikker. Loes Jalink uit Den Haag. Ik zag net achter in mijn tuin de eerste paarse punt van een krokus... die aan het opkomen is, terwijl op de andere plekken nog... een roos sneeuwwitje een bloem heeft, een lavatera nog een bloem heeft... de campanula's, de lagen nog bloeien... en er een geranium, een paarse, ook nog een bloem heeft... Ja, blijft u bellen met de venolijn 035-6711-338. Nou, Arnold en ik zijn inmiddels naar binnen. Uh, Arnold, even een reactie op die venolijnmeldingen. Ja, uh, duivenjongen hoorden we daar straks al. Een nest met ja. jonge duiven. Witte hermelijn, dat is wel heel bijzonder. hè? Nou, in de winter, maar vooral die, die bloeiende planten. en Die tuinplanten. Ja. Uh, Kikkerdreeuw. Uh, uh, twee weken terug ja. zeiden we al, de voorlente lijkt te beginnen. Het gaat gewoon door nog steeds. Ja. Uh, al lijkt die natuurlijk nu wel... Uh, met die opkomende kou, uh, dat dat even tot stilstand komt. Uh, maar dit zijn allemaal dingen: fluitenkruid, spenkruid, tottelbloemen. Uh, uh, forsythia is al in bloei gezien. Ja. Ja. Je zei: je zei net voor, uh, uh, Ik denk dat dat buiten de uitzending was. Het is nu warmer dan in maart? Ja, wat, dat, wat, dat wat was een, nou? uh, De gemiddelde temperatuur van januari op dit moment, tot nu toe. Uh, en ook trouwens die van december, die liggen hoger dan normaal gesproken in, uh, in, in, de, in de maand maart. Dus dan is het ook niet zo raar dat die planten en dieren ook denken van... het voorjaar is begonnen. Ja. Uh, of in ieder geval het vroege voorjaar, de voorlente. Uh, dus ja, we, we gaan dit steeds normaler vinden. Hè. Ik bedoel, ja, oh, lekker weer. En, uh, ja. Maar, ja, of is het gewoon... Want de afgelopen jaren hebben we natuurlijk behoorlijk strenge winters gehad. En ook lange winters. Ja, en zeker vorig jaar, uh, ja. Klopt. Is dit gewoon een afwijking? Nou ja, vorig jaar hadden we ook, even een jaar terug... hadden we ook een warme december, begin januari. En toen werd het inderdaad koud en lang koud. Uh, dat weten we allemaal nog wel. Uh, maar goed, overal genomen is het ja file... Het was een, een koude wind, hoor, absoluut. Ja. Um, maar de afgelopen jaren zien we toch wel steeds vaker... die warme periodes in de winter. Ja, het gaat nu iets kouder worden, is de verwachting. Wat is jouw natuurverwachting? Waar moeten we de komende dagen op letten? nou Ik verwacht dat dingen als, als fluit... Dat... Die plantontwikkeling komt echt wel wat stil te liggen. Maar ook steeds meer sneeuwklokjes uh, zullen in bloei komen. En die kou, dat is toch maar een korte periode. hoor. Als ik keek vanmorgen even naar de pluim dan, ja, van hoe gaat die. Ja. Het is even een dip, maar daarna lijkt het toch alweer uh, naar ruim boven nul te gaan. In ieder geval overdag. Dus de sneeuwklokjes zullen doorgaan, vroeger eind februari. Nu, hier kwam ik aanrijden. En uh, toen was het nog donker. Maar dan zie je net die, die kopjes van die ja. uh, witte bloempjes van de sneeuwklokjes al uh, hier in bloei staan. Um, de zwarte elzen zullen nu uh, meer in bloei gekomen. Dat is weer vervelend voor de hooikorspatiënten. Dus uh, ja, dat zijn dingen die je nu uh, in de gaten kunt gaan krijgen. Ja. Uh, we hadden het al net al even over de Groenmonitor. Of ja. de Groenindex. Wat is dat precies? Ja, dat is, uh, uh, dat is gemaakt door Alterra in Wageningen ook. Um, en daar werken we nu mee samen. In, om, en die meten met satellieten. Je moet bedenken, er komen satellieten over. En die maken foto's van het landoppervlak. En daaraan, aan die foto's kan je zien hoe groen het landschap is. En dat geeft eigenlijk informatie over... Ja, hoe, hoe staat het met het groeiseizoen? Uh, en wat nu opvalt is... en we hadden het er net buiten al over... dat gras ja. is echt supergroen nu. En dat zie je dus terug in zo'n index. Op een, op met de foto's van 25 bij 25 meter... van het hele landoppervlak van Nederland. Dat is op zich is al onvoorstelbaar. Um,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 ja hoe uitzonderlijk deze situatie is. Ja, ja. Um, en dat kan je dus ook voor, voor akkers, dat kan je voor loofbossen, naaldbossen. En ja dat is heel interessant om naast de fenologische waarnemingen die we via de te krijgen, om ook deze waarneming ernaast te leggen. Um, is, de, is de verwachting nou bijvoorbeeld dat de, de, de, het weidevogelseizoen eerder zal beginnen? Hè? Ik bedoel, de, de, het gras is nog steeds aan het groeien of, of misschien alweer aan het groeien? Nou, dat is wel um. altijd iets van uh, met die hele warme winters, dan gaat het gras groeien dan moeten boeren al vroeg gaan maaien. En dat is weer vervelend voor de weidevogels. Ja. Um, dus ik, ik hoop echt dat het nog wel flink koud gaat worden. Dus dat die groei echt weer even teruggezet uh, wordt. En dat die groenindex weer de komende weken zal gaan dalen. Maar ja, ik, ik, ik ben benieuwd hoe ver dat gaat. Uh, ja, ja, ja, dat de vogels eerst terug kunnen komen, eieren kunnen leggen. Ja, en dat er dan en pas, pas er... daarna. Uh, ja, ja, zoals we, in 2000, zoals we week, vorig jaar gezien hebben, dat uh, pas eigenlijk uh, eind mei, begin juni gemaaid werd. En dat was vroeger normaal, en dat is tegenwoordig steeds, uh, wordt dat steeds vroeger. Ja. Oké, okay, Arnold van Vliet van de Natuurkalender. Uh, meer over de groenmonitor op onze site vroegvogels.vara.nl. Uh, straks ben je weer terug, of uh, je blijft hier over de muggen. Uh, spannend muggennieuws tot straks. van de Amerikaan George Gershwin, uitgevoerd door pianist Alexandre Taro. Het is behoorlijk licht geworden hier, maar de zon is officieel nog niet op. Wanneer dat precies gebeurt, dat, dat hoort u van ons uh, middels de bijaardier. Uh, de nieuwe opgave van ons natuurgeluidenspel, de zoomende, dat zoemende insect, dat krijgt u straks nog een paar keer te horen. Nu de opgave en oplossing van vorige week. Hier komt dat kleine ratelaartje waarvan u de naam moest raden. Is duidelijk te horen tussen al het uh, geroep en gezang van de andere vogels. 225 antwoorden zijn er binnengekomen. Veel grote, bonte en kleine bonte spechten. Evenals groene en zwarte uh, spechten. Draaihals, zelfs de grijskop specht. Dat was allemaal fout. Andere foute antwoorden. Kleppende ooievaar, reiger, boomkikker, nachtzwaluw, kruis, snor, grote lijster, winterkoning, meer dan... 200 fout was een lastige, slechts 9 goeie. En uh, Petra Quirella uit Tilburg had het helemaal goed. Zij wist dat dit... een middelste bonte specht is. Als je hem ook echt hebt gezien, dan mag je Mibo zeggen. De Middelste Bontespecht, het boek van Henk Meusse over natuurgeluiden... wordt morgen naar je opgestuurd. En dat Peter Querelle het goede antwoord gaf, was echt een prestatie. Want zelfs de grootste vogelkenners van het land waren ervan overtuigd... dat de Middelste Bonte niet roffelt. Rob Uiter, in gesprek met één van hen, Ruud Voppen van Sovon Vogelonderzoek. Ruud, er is de nodige discussie aan vooraf gegaan... en het was voor ons ook goed zoeken om überhaupt dit geluid te vinden. Maar tot vlak voor deze opname nog in de encyclopedieën gedoken... of het überhaupt wel kon. Ja, nou ja, in mijn tijd leerde hij dat de Middelste Bonte niet, uh, niet kon roffelen. Of, de Middelste Bonte roffelt niet? Ja, uh, ja, dat is het verhaal. En gelukkig, nou ja, voor, klopt dat ook wel een beetje. Doorgaans roffelt hij niet, maar er zijn dus gevallen bekend... waar hij wel roffelt en die hebben jullie gevonden. Ja. En het is ook echt wel een middelste bonte die we hebben gevonden. Kijk, ik kan het dus niet uit eigen ervaring vertellen, want ik ken het geluid niet. Maar Terwijl, als er nou iemand is die veel middelste bonten in Nederland heeft gezien en gehoord. Ja, ik heb er, er honderden voppen. gehoord. Ja, ik heb er honderden gehoord, maar uh, dat zijn dan allemaal roepgeluiden. Maar uh, we hebben het nagezocht in de encyclopedie, in de grote encyclopedieën. En daar wordt inderdaad een, een, een roffelgeluid beschreven, wat extreem zeldzaam is. Wat wel allebei uh, dus, uh, de, de geslachten doen, mannetjes en vrouwtjes. En dat komt... Ja, dat komt eigenlijk overeen met wat we hier horen. Dus ja, dit wat, is wat is het kenmerkende bonen. dan? Kenmerkende is dat hij een, een. Ja, hij heeft dus gewoon een roffel, net als een, bonen, een kleine bonte en een grote bonten. Maar de roffel wordt in, in, in twee stukken gedaan. En het, het, het tweede stukje is dan wat korter dan het eerste stukje. En uh, het is een heel hol geluid. Het klinkt veel holler dan van de kleine bonten en, ja. en de grote bonten. Ja, dat, dat klopt ook wel. Hè. Nog even één keer luisteren. Ja, en dan doet hij nog een keer. Ja, ja. Nee, dat is precies hoe het de omschreven staat. Dus ja, ik, eh, ik kan niet anders zeggen. Nou, dit dit, zou, dit zou, is gewoon een middels bot ja. Ja. en dan kan je natuurlijk niet eh, in zijn schokvrije koppie kijken waarom hij het niet veel doet. Maar als je zo mooi kan roffelen, ja, waarom, waarom doe je het? Dan? Het is een fantastische roffel. Misschien heeft hij eh, onvoldoende bomen hier waarop hij mooi kan roffelen. Hè, dat hij heel kieskeurig is. Ik weet het niet. Het is eh, ja, extreem zeldzaam. Uh, dus hoor je het nooit. Maar waarom roffelt een specht überhaupt? Nou, het roffelen is een uh, territoriumgeluid. Ja, daarmee, nou ja. daarmee communiceren uh, de geslachten met elkaar. Of daarmee houden ze het uh, ene mannetje, het andere mannetje uit zijn territorium. Dus ja, uh, hij kan het prima gebruiken. Ja, waar, ze, waarom ze zou je je inhouden? Dat, ja, hij, heeft, hij heeft een snavel zoals een grote bond. En, uh, en waarschijnlijk ook een kopie, dus. Uh, ja, dat zijn, zijn de geheimen van het dierenrijk, zeggen we dan. Ja, het is ja. toch leuk dat er nog wel wat mysteries zijn. Zeker, ja. zeker. En zo kun je ook nog wel wat bijleren. Ja. Ja. Ja. Er is wel een specht die echt niet roffelt, hè, de groene? Ja, eigenlijk twee. De groene en de, de draaihals. Oh, de draaihals is ja, natuurlijk ook een specht. Roff, ja, dat is ook ja. een specht. En die roffelen niet. Nee, die groene heeft zo'n prachtige lach. Ja. En dat doet hij mee. En dat is hardzat. En uh, daar kan hij alles mee aan. En, uh, ja, die roffelt echt niet. Maar zit die dan gewoon anders in elkaar qua anatomie? Ja, dat zou je wel verwachten. Die zal die schokdemper, schokdemper wel veel minder hebben dan die grote bonten en die kleine bonten. Of die, die, die, die spechten eigenlijk. En de zwarte, hè? want dat is ook een uh, aardige. Als je dan hebt over een uh, echte roffelaar, dan uh, dat is wel een dat, serieus, is de, dat is een serieuze kandidaat. Ja. Ja. Ja. Ja. Als je de middelste bonten wil horen, waar moet je dan zijn in Nederland? Oh, tegenwoordig op heel veel plekken. Vroeger had ik gezegd van, nou gaan we naar Zuid-Limburg. Maar uh, sinds enige jaren kun je hem eigenlijk in, in grote delen van Nederland, het oosten van Nederland zien. Of horen eigenlijk, hè, meeste. Ja, ja in, uh, in uh, Twente is hij uh, behoorlijk algemeen aan het worden. En uiteraard in Limburg ook. Uh, maar ook al in delen van Brabant komt hij voor. En uh, steeds meer naar het westen oprukkend. Waar zit dat in? Waar, waar profiteert hij van? Ja, dat, dat weten we niet precies. We denken wel dat klimaatverandering daarmee te maken heeft. Dat die soort profiteert, is ook voorspeld. Hè. Gezien zijn klimaatprofiel uh, is voorspeld dat hij uh, wel eens naar het noorden zou kunnen oprukken. En dat gebeurt dus nu ook. Dus ja, ja het is heel uh, verleidelijk om dan te denken dat het klimaat daar wel iets mee te maken heeft. Verder wordt er gezegd dat hij profiteert van het feit dat onze bossen ouder worden. Want het is een, een soort van uh, ja, oude loofbossen. En die hebben we gewoon veel meer. We hebben meer oud bos dan vroeger. Soms zit het tegen, maar in dit geval zit het tegen mee. In dit geval zit het prachtig mee, want het is een fantastische soort. Nou Nog één keer luisteren. Ja. Mooi, dank je. Heel mooi, dank je. Dat was voor het laatst de middelste bonte. De nieuwe opgave is een zomers insect. Welk geluid dit is en win de prachtige cd Around Barrios van gitarist Enno Voorhorst... die hier vier weken geleden live bij ons speelde. Het geluid met dat gezoom kunt u op onze website nog beluisteren... en daar is ook het formulier te vinden om de oplossing in te sturen. En van die cd van Enno Voorhorst hoort u nu eh, Gavota Choro van Eitor Villa Lobos. Op zondag. Hier is Govert Schilling. Het is 8 uur 29 en boven het Naardenmeer komt op dit moment de zon op. Ja, dat was precies op dit moment. Maar wel een hele korte zonsopkomst met Govert Schilling. Dat komt omdat we het nieuws en de sterrenklame niet al te veel willen uitstellen. Zo komt Gover terug met een weetje over de zon... maar nu eerst reclames en daarna het nieuws gelezen door Gert Kluk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De innovatieve achttrapsautomaat maakt BMW nog meer BMW. Hij is niet alleen comfortabel en schakelt sportief... maar is ook vaak zuiniger dan zelf schakelen.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 Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Vroegwals is terug. De zon is een minuut of vijf geleden opgekomen. En u heeft nog een verhaal daarover te goed van Govert Schilling. Als we naar de zon kijken, dan zien we altijd een mooi rond bolletje aan de hemel staan. En je kunt je afvragen, hoe rond, hoe bolvormig is die zon nou eigenlijk? Want de zon is een hemellichaam, een hele grote. Groter dan de aarde en de planeten. Maar we weten van de aarde bijvoorbeeld, omdat die ronddraait dat die aan de evenaar, aan de middellijn, een beetje is uitgedijd. De aarde is wat afgeplat aan de polen, is niet helemaal een bolletje. Maar uh, hoe zou dat met de zon zijn, wat denk je? Dat zal ook wel niet bol zijn, want het zijn ook allemaal gassen... en dat explodeert alle kanten op. Ja, oké, okay, er blaast natuurlijk af en toe ja. wat vanaf. Maar het bijzondere is de zon, die draait inderdaad ook om zijn as. Hij draait rond, maar dat doet hij heel langzaam. Dat doet hij ongeveer vier weken over om één keer rond te draaien. Dus daardoor raakt hij bijna niet afgeplat. En een paar jaar geleden hebben ze een keer extreem nauwkeurig... de middellijn van pool tot pool en de middellijn aan de Evenaar gemeten. En... Nou, we hoorden vorige week al: de zon is 1,4 miljoen kilometer in middellijn. En het verschil op die gigantische middellijn tussen polair en equatoriaal is maar 10 kilometer. Dat is onvoorstelbaar klein. Dus de zon is bijna volmaakt rond. Dat is bijna een perfecte voetbal. Dat is bijna perfect. En uh, om het uh, een beetje voor te stellen: stel dat we de zon zouden verkleinen tot het formaat van een flinke strandbal, dan is dat verschil in middellijn in de ene richting en de andere richting... is ongeveer de dikte van een mensenhaar. En dus, ja, je kan eigenlijk zeggen... ronder dan de zon krijg je het niet, hoor. En dat komt doordat hij zo groot is? Ja, het komt voornamelijk doordat hij groot en zwaar is. En de zwaartekracht wil alles, al het gas in de zon... zo dicht mogelijk naar de toe trekken. En als je iets zo klein mogelijk wil maken... dan wordt het vanzelf bolvormig. Ik doe als voorbeeld wel eens van uh, pak een paar handen sneeuw. Wil je dat zo klein mogelijk maken, heb je een sneeuwbal... De zwaartekracht wil het gas van de zon zo dicht mogelijk naar elkaar toe trekken... zo klein mogelijk maken, dan krijg je een bol. En hoe sterker die zwaartekracht is, hoe sterker dat effect... en hoe minder verschillen in afmetingen er kunnen bestaan. Dus de zon is de meest volmaakte bol bij ons in de buurt. Een van de four sketches voor piano... van de Amerikaanse componiste Amy Marchie Cheney Beach... door Virginia Eskin. Nou, negen, bijna tien minuten over half negen. Het is nu echt tijd voor onze columnisten. En dat is... Lortje Dessing, van Remco Daalder. Remco Daalder, stadbioloog van Amsterdam... druk bezig met zijn boek over de Gierzwaluw. Als het boek verschijnt, ergens in het voorjaar... komt hij vast en zeker bij ons langs. Maar hij had gelukkig ook nog tijd voor een column. Hier is Remco Daalder. Op nog geen twee uur rijden van de miljoenensteden... Johannesburg en Pretoria in Zuid-Afrika... ligt de vulkaankrater Pilanusberg. 500 vierkante kilometer savanne. 30 jaar geleden was dit een armetierengebied... Er zaten wat keuterboertjes en de rest van de bevolking was werkloos. Twintig jaar geleden zette de Zuid-Afrikaanse regering een hek om het gebied. De boertjes werden uitgekocht, hun boerderijen afgebroken... hun akkers omgeploegd en ingezaaid met planten die hier van nature horen. Er werden grote stuurmeren gegraven. In het hek op het gebied kwamen poorten... en bij de poorten kwamen landbalachtige bungalowparken. En toen kwam het grote kunststukje. Uit andere wildparken werden 7.000 dieren ingevlogen, soms letterlijk onder een helikopter bungalond. Neuzhorns, giraffen, olifanten, leeuwen, alles wat het hartje van de safariganger begeert werd aangevoerd en binnen de omheining losgelaten. Nu, twintig jaar later, is Pilanesberg het drukst bezochte natuurpark van Zuid-Afrika. De middenklasse uit Johannesburg en toeristen uit de hele wereld gaan hierheen om snel en comfortabel de Big Five te scoren. Wie dit wel een erg kunstmatige vorm van natuur vindt... moet bedenken dat grote dieren in Zuid-Afrika... alleen nog maar in omheinde reservaten voorkomen. En dat tussen die reservaten voortdurend uitwisseling plaatsvindt. Wat de een te veel heeft, kan de ander weer gebruiken. Overal worden dieren gevangen om elders, wederom binnen omheiningen... te worden losgelaten. Het lijken verdorie de plassen wel. Daar hebben we koeien, paarden en herten ingestopt... die er vervolgens ook niet meer uit mogen. Er is echter één groot verschil tussen de Afrikaanse wildparken en de Oostvaardersplassen. De slimme Afrikanen verdienen goudgeld aan hun natuur. De Oostvaardersplassen kosten alleen maar geld. De enige die er wat aan verdienen zijn die paar boswachters die iedereen naar uit moeten houden... en natuurlijk de filmer van de nieuwe wildernis en zijn productiemaatschappij. De Afrikanen hebben dondersgoed door dat wilde dieren geld waard zijn. Aan de leeuwen en olifanten hangt een flink prijskaartje... Dankzij de entree die bij de poorten wordt geheven... en de bungalowparken waar de voorheen werklozen... timmermannen, schoonmakers, parkeerwachters en koks een prima baantje hebben. Dat grote dieren het in onze wereld alleen nog redden als ze geld opbrengen... is een waarheid die wij nu ook maar eens moeten accepteren. Gooi die oostvadersplassen tegen grof geld open voor publiek. Maak meer van die nieuwe wildernissen waar we net kunnen doen of we wilde dieren gaan kijken... Niet dat ik die koeien en paarden nou zo leuk vind... maar in hun kielzocht profiteren allerlei kleine dieren mee. Net als in Pilanusberg. Daar komen meer dan 300 vogelsoorten voor... die er echt wel allemaal uit zichzelf gekomen zijn. de Lauren Hardy film One Good Turn uit 1931. The Moon and You van de Amerikaanse componist Leroy Shield. Uitgevoerd door de Bo Hanks. Twee weken geleden lanceerde Arnold van Vliet van de natuurkalender... bij ons de muggenradar. En massaal stuurde u platgeslagen steekmuggen in. Uh, Arnold, jij zit daar met een hele bak met... Wat heb je daarbij? Ja, het is fantastisch uh, hoe creatief mensen zijn in het... Uh... Ja, hoe stuur je een mug op? Ja, hoe stuur je een mug op? Ik krijg natuurlijk instructies van: doe het in een flessendop. Um, maar je krijgt van alles. Uh, ik heb hier een bakje, of een sesamzaad, medicijnbakje. Een Kruiden, lege kruidendoosje. Lenzendopjes. Uh, een, een, een, een lieve, uh, hoe zeg je dat? Een Lucifer-doosje Lucifer -doosje met een, doosje. een mooie grote mug gevangen op. Ja, met wat erin en daar lag dan de dode mug in. Ja, deze vind en, ik nog helemaal dit is mooi. Ik hele plastic doosje. Ja, Het lijkt om een omhulsel. Ja, een dop van zo'n tekstmarker. En daarin zit een walnoot, halve walnootdop. En daarin en daar lag dan. En daar lag de mug in. Ja. Waar is ze allemaal dood? Of heb je nou, een leven ik heb hier ook mug. een briefje. Je krijgt fantastische post erbij. Een briefje die zegt van. Uh, verser kan niet, hij leeft nog. Maar ja, um, elke, alle post wat binnenkomt uh, op de postkamer op de universiteit in Wageningen die gaat gelijk de vriezer in. Uh, dus het was wel uh, super vers. Waarom maar is dat? Waarom gaan jullie post allemaal de vriezer in? Omdat we het, uh, die muggen willen we zo snel mogelijk na overlijden van de mug. Ja. Uh, die overlijdingsdatum wordt ook echt inderdaad zo gemeld, uh, moet die geanalyseerd worden, omdat het DNA dan nog uh, intact is. 15, uh, 1500, uh, Hoeveel hebben jullie binnengekregen? Ja, dat is ongelooflijk. Uh, we zijn dus nu zo'n twee weken bezig en er zijn al 1500, ruim 1500 muggen opgestuurd. St uh, steekmuggen. Um, dus de mensen van het Laboratorium voor Entomologie... waar het uh, team van Sander Koenraad... waar al die uh, muggen verwerkt moeten worden... en al die buisjes, die, die hebben daar een flinke handen vol aan. Maar van die 1500 <tie> waren er uh, letterlijk meer dood dan levend, toch? Er zijn niet heel veel levend Ja, levens, Alles is dood uh, bij ons aangekomen omdat het allemaal gelijk ja. de vriezer in gaat. En hier had iemand bijgeschreven... ook een mug waarschijnlijk opgeplakt tussen een Jip en Jannekekaart. De mug heet Robert... Ja. Groeten uit Groningen. Ja, mensen zijn er heel erg verbonden mee. Er staan uitroeptekens bij, bij. Um, Maar wat wel natuurlijk heel opvallend is... door dat grote aantal kunnen we nu na twee weken al een eerste overzicht geven... van wat zijn nou de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Vertel. Um, nou, ongeveer uh, uh, de helft, nou zeg 55%, was echt een steekmug. Want daar zijn we echt naar op zoek. Hè? Welke steekmuggen? En we realiseerden ons al wel dat het zal misschien lastig zijn... voor mensen om dat te herkennen. Maar toch 55% van de muggen zijn steekmuggen. Nee. En van die steekmuggen is weer uh, bijna 60% de huissteekmug. En daar ging vooral onze interesse ook naar uit. Van zijn er nog huissteekmuggen die actief zijn? Um, en die ook overlast veroorzaken? Ja. Uh, want daar zit misschien dat mysterieuze zusje bij, de molestersvariant... Um, die we voor, voor het eerst eigenlijk in kaart willen gaan brengen. Um, Zo'n 35% was de wintersteekmug. Uh, sommige mensen zijn geschrokken, want het was misschien wel de tijgermug, Want hij heeft ook uh, een beetje gerinkt, maar dat is dus helemaal, is gewoon. De, de uh, wintersteekmug. Ja. Uh, dat is ook naar verwachting. <coughs> ook die percentages. 60 nee, nee, nee, dat was, dat was een, volle, een volledige verrassing voor ons. Van, uh, van of waar gaat het op uitkomen? Dit is ja. nog nooit eerder gedaan. In de winter gevangen, uh, muggen gevangen. Zeker niet op deze manier. Ja. Dus dat je had was je echt... geen idee van hoeveel huissteekmuggen zullen dat zijn? Nee, of wintersteekmuggen? Nee. nee, dat was echt. Uh, Dit is een eik. Een, een nulmeting, zoals we dat ja. in het onderzoek ja. dan uh, noemen. Uh, wel weer, uh, we hadden het er eerder over met die hele hoge temperaturen. Dat is wel spannend van hoeveel zijn het gewoon onze gewone huissteekmuggen? De qlx piepjens. of in hoeveel is dat, is die molestes variant. Ja. Um, dus dat, dat gaan we overigens nog, uh, nog verder bekijken, want die DNA-analyse ja. hebben we nog niet kunnen doen. Het was een enorme klus om al die 1500 muggen uit al dit soort uh, ja. verschillende potjes te halen. Oké, okay, dus je hebt kunnen zeggen nu uh, zoveel procent huissteekmuggen: 55, en, 35 en, wintersteekmuggen. Maar je kunt nog niet zeggen in, in hoeverre nou die molistisch variant erbij nee, zit. Nee, dat, is, uh, dat uh, moet uh, nu DNA-analyse gaan uitwijzen. We gaan uh, een groot deel, we hopen uh, al die huissteekmuggen op DNA-analyse te kunnen gaan toepassen. Ja. Maar dat is even afwachten. Een ander heel opvallend ding, ding is, want we vroegen ook nog ja, mensen om overlast te melden. Dus in totaal hebben we meer dan 2500 mensen het formulier op muggenradar.nl ingevuld. Uh, dat wil ik nog even bijzeggen. Als mensen het op willen sturen, ga dan eerst naar muggenradar.nl... want daar krijg je de instructies hoe je dat doet. Ja. En daar krijg je een code dat dat bij de mug komt. Anders kunnen wij het niet goed doen. Ja. Maar daarvan geeft dus uh, uh, meer dan de helft aan dat ze overlast ervaren hebben van die muggen midden in de winter. Ja. Uh, en daarvan weer 60%. Het is dus een beetje ingewikkeld, uh, al die getallen, uh, maar uh, 60% van de mensen is ook echt gebeten door een mug. Nou ja. Dus dat heeft ons wel zelf verrast, ja. dat dat toch dit soort grote aantallen is. Dus overlast is uh, dan denk ik aan gezoom s'nachts, ik lig ja, wakker we, van een mug. Maar dat dat dus in december, januari liggen mensen wakker van een mug? Ja, wij vragen dus specifiek van, uh, bent u gebeten of bent u, uh, uh, uh, hoort u echt last van gezoom of overig? Ja. Nou, uh, 60% gebeten, 41% gezoom. En dan nog overig, dat betekent, ik heb gewoon een mug gezien. Dat ervaart, ervaren heel veel mensen ook wel al als overlast. Ja, jullie willen weten wat voor muggen er nu voorkomen, welke actief zijn ja. en dus of die variant, het broertje van de huistekmug voorkomt in Nederland en hoeveel? Ja, en uh, we willen gewoon een, een goed overzicht van... waar komen welke muggensoorten voor en wanneer. En we hopen nu vooral dat het koud gaat worden. Echt het moet goed gaan vriezen. Want jullie uh, willen geen muggen meer binnenkrijgen? Nou, we willen eigenlijk gewoon weten bij winteromstandigheden... Van, zijn er dan nog muggen actief? En welke zijn dat dan? Tot wanneer kunnen mensen muggen insturen? Ja, we dachten eerst eind maart, maar door die enorme hoeveelheden... hebben we dat vervroegd naar half februari. Dus tot half februari uh, kunnen mensen nog steeds hun, hun steekmuggen opsturen. En dan heb je genoeg om... En je onderzoek doen. Ja, we zijn nu al heel eind op weg, inderdaad. Oké. Blijf vooral uw muggen insturen tot 15 februari. Op de site van Arnold, maar natuurlijk ook op vroegvolgens.varen.nl vindt u alle informatie. Arnold van Vliet, dankjewel. Even iets van die CD van Enno Voorhorst, Around Barrios. De prijs van de natuurgeluidenquiz van deze week. Uh, want we moeten hem bijna opsturen, het is de hoofdprijs. Julio Salvador Sagregas, daar was deze muziek van. U hoorde El Colibri. Vogelbescherming is al een half jaar bezig met de campagne... Red de Rijke weiden. Nu veel vogelsoorten van het bloemrijke weideland weer op het punt staan... om terug te keren uit de wintergebieden, wordt de campagne verhevigd. Want als je de grutto, tureluur en kiviet weer ziet... dan is de animo om mee te doen veel groter. Het aantal boeren dat meedoet moet nog sterk groeien... en de petitie die op internet getekend kan worden... zou de 100.000 handtekeningen moeten halen voor de zomer. Woensdag werd op de biovac in Zwolle een overeenkomst getekend door Petra van der Linden van de biologische firma Natudis... en Kees de Pater van Vogelbescherming. Dames en heren, dit is een heel belangrijk moment... in de campagne Red Weiden. Rijke Weide. Nederland is superbelangrijk voor weidevogels... en weidevogels staan weer symbool voor biodiversiteit in het grasland. Je ziet hier heel veel boeren... Wij werken al bij als Vogelbescherming al een lange tijd samen met verschillende melkveehouders. Zo'n 100 zogenaamde weidevogelboeren. Nu is een volgende stap om samen te gaan werken met andere spelers in de keten. Waaronder dus nu NatuDIS als allereerste. En daar zijn we ontzettend blij mee, want we zijn ervan overtuigd dat er een stap verder gezet kan worden. En dat is van groot belang, want als we weten, als we kijken naar de cijfers. ...voor die weidevogels en die staan symbool voor de hele biodiversiteit... ...dan zien we dat het echt heel erg slecht gaat. Maar we weten tegelijkertijd van de weidevogelboeren dat het anders kan. Petra. We hebben dagelijks contact met 500 natuurvoedingswinkels in Nederland... ...maar ook met onze winkelformule Natuurwinkel. Daar zullen we actief gaan promoten dat het heel belangrijk is om de rijke weide te redden zoals jullie dat zo heel mooi zeggen en dat doen we niet zomaar want wij staan voor natuurvoeding en wij denken dat natuurvoeding alleen maar daar kan zijn en gezond kan zijn en bijdrage kan leveren als het ook vanuit een gezonde aarde komt een aarde die in balans is en dat we dan de keten van alles wat daar leeft en groeit en bloeit moeten beschermen daar willen wij ons voor inzetten. Wij zijn vanuit natuurwinkel en vanuit de groothandel, zeggen wij dat wij van de natuur zijn. En dat willen we ook laten zien in onze daden die daarachter horen. Daarom willen wij onze steun geven aan dit project. Dat doen we met heel veel plezier. We lopen er allemaal warm voor. Alle medewerkers ook in onze organisatie en alle winkeliers. Daar gaan we voor staan met elkaar. En volgens mij gaan we het vandaag bekrachtigen door de eerste handtekening te zetten. Onder de petitie. En we zijn op zoek naar zeker 100.000 handtekeningen. We zijn een heel eind op weg volgens mij. Maar we hebben een nog meer nodig om zichtbaarheid te krijgen. Dus ik roep bij deze ook iedereen op, in het land, in de winkels, waar dan ook, om die handtekening te zetten. Alsjeblieft. Dat is de eerste handtekening, Petra van der Linden. En nu? Die ken ik. Kees de Pater. Hoeveel handtekeningen hebben jullie inmiddels? Bijna 65.000. Kijk, ook omdat eh, natuurlijk heeft natuurlijk heel veel contact met heel veel mensen die eh, gezond willen eten, voor gezonde voeding staan, maar ook voor een productiewijze die goed is voor biodiversiteit. Dus daarom verwachten we ook dat eh, met deze samenwerking dat dat eh, nog veel meer handtekeningen op gaat leveren. Maar ook een goede stap is in de richting van dat we nu producten naar mensen kunnen gaan dat brengen. Zeg, omdat... Met handtekeningen red je geen grutto's en tuurluus. Nee, dat klopt. Maar het geeft wel aan hoeveel mensen er in Nederland het echt groot belang hechten aan behoud van biodiversiteit in het ja. landelijk gebied. En het is ook een stimulans naar heel veel producenten en naar andere winkelketens om die producten op de markt te brengen. Wat voor producten gaat het dan om? Het gaat om alle producten die met natuurvoeding te maken hebben. In het bijzonderste gaan we beginnen met de zuivelproducten, omdat daar een hele direct verband is met het maaien van graslanden, met het beschermen van de kuikens van de dieren. Dus je hebt nu grutto-vriendelijke kaas? Ja, wij noemen dat red de rijke weidekaas, maar dat is zeker grutto-vriendelijk. En ik vind het onze rol, ook om de consumenten duidelijk te maken, dat zo'n kaas wellicht misschien iets duurder is. Omdat Misschien 10% ongeveer, misschien wel duurder is. Maar dat is omdat die boer ook later zijn gras kan maaien. En ik vind het belangrijk dat mensen dat ook weten en dat ze ook bewust daar dan ook hun, uh, ja, hun euro's aan, uh, aan geven. Graag voor het goede doel. Hoeveel hectare worden nu al op een vriendelijke manier beheerd? Je komt op ongeveer 30.000, 40 40.000 hectare. Maar ja, dat betekent dus nog wel zo'n 170.000... willen we echt onze doelstelling behalen. Want dat is wel ongeveer wat je nodig hebt. Goed beheerd grasland, zo'n 200.000 hectare... om die populatie die we echt bovenop te halen... van een aantal ja, soorten. 200.000? Van de hoeveel? Wat hebben we in Nederland? Nou, je moet uitgaan van ongeveer een miljoen. Dus dat gaat om een vijfde deel van het, het graslandareaal. Je kijkt ook of je meer hectares rondom... bijvoorbeeld weidevogelreservaten kunt krijgen... van terreinbeheerders, zodat je grote aaneengesloten gebieden krijgt, waar goed weidevogelbeheer plaatsvindt. Dankjewel. Wie mee wil doen, kan de petitie ondertekenen op vroegevogels.vara.nl. We hebben net nog even gekeken. Het zijn er nu 64.212. 64.212 ondertekenaars. Dus uw deelname is nog meer dan welkom. Nou, zo direct uh, gaan we het hebben over de zilverreiger, over een fosfaatfabriek. In Amsterdam en sociale apen lijken mensen nou op apen. Hoe intelligent zijn apen? En nou, dat gaan we zo direct uh, allemaal horen. Maar kaken bijvoorbeeld. Nou, we gaan eerst naar Ster. En het nieuws dat, denk ik, gelezen wordt door Gert Kluk. Wij zijn zo weer terug. Nieuws heeft een nieuw geluid. Waar zit dat verschil dan in? Zullen we daar dan ook gelijk effect van zien? Nou, er wordt al uh, druk gereageerd. er zijn er al reacties? Zeker, zeker. We zet die trend zich door in 2014 net. De Ochtend met Guilene Plag en Jurgen van der Berg. Een nieuw jaar en een nieuw programma. We zijn er iedere dag van 9 tot 12. Het nieuws heeft een nieuw geluid. Op Radio 1.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 Vanavond in Karo Brandpunt de Hollandse Hennepoorlog... en de opstand van burgemeesters waarom ze zelf wiet willen laten verbouwen. En van binnenuit gefilmd unieke beelden, vier jaar lang op de voet gevolgd... de weg van krachtpatsers Kramer naar de Olympische Spelen. Dat en meer in Karo Brandpunt vanavond om vijf over half elf op Nederland 2. Hanskelen! Oh nee, nog steeds die kneupele plofkip bij de appie. Ik kan geen plofkip meer zien. Nee!